De Radio 1 sportzomer, Dionne de Graaf en Jurgen van den Berg. Goedemiddag allemaal. Zometeen defensiespecialist Rob de Wijk over de verklaring... die NAVO-baas Rasmussen vanmorgen heeft uitgesproken... over het neerschieten van een Turks vliegtuig door Syrië. En we spelen een nieuwe ronde in de Radio 1 Nieuws en Sportquiz. Maar eerst het NOS Nieuws met Jan van der Putten.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 De NAVO heeft Syrië scherp veroordeeld voor het neerhalen van een Turkse straaljager. De ambassadeurs van de 28 NAVO-landen kwamen vanochtend in Brussel bijeen voor een spoedvergadering op verzoek van NAVO-lid Turkije. Secretaris-generaal Rasmussen noemde het neerschieten van het Turkse vliegtuig na afloop van de vergadering volstrekt onacceptabel. Correspondent Joris van Poppel.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 Binnen de PvdA is oneenigheid over de forse bezuinigingen op defensie en ontwikkelingssamenwerking. Volgens enkele lokale PvdA-afdelingen zullen extra bezuinigingen leiden tot duizenden gedwongen ontslagen. Verslaggever Wilco Boom.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 PvdA-bestuur adviseert om het verkiezingsprogramma ongemoeid te laten... omdat extra bezuiniging nodig is om het begrotingstekort terug te dringen. In Italië is de topvrouw van de maffia in Napels opgepakt. Dat gebeurde tijdens een grote politieactie... waarbij ook 65 andere leden van de maffia werden gearresteerd. Raffaella Dalterio wordt gezien als de godmother van de Napolitaanse maffia. Ze kreeg in 2008 de leiding na de moord op haar man... Alle arrestanten worden onder meer verdacht van afpersing, berovingen en drugsdeals. Bij de actie van de Italiaanse politie en justitie werd onder meer beslag gelegd op autobedrijven, bars en supermarkten. Dat is weer nog zonnige periode, het wordt 17 tot 22 graden. Morgen eerst bewolkt en wat regen, later droger en wat zon en ongeveer 21 graden. Donderdag 25 graden, zomerswarm, Maar wel ontstaan in de loop van de dag onweersbuien. Awb Verkeersinformatie na een ongeluk op de A4 vanuit Amsterdam naar Den Haag. Bij Leidschendam 7 kilometer file. De rechterrijstrook is daar dicht. En de N239 Medemblik Nieuweniedorp is tussen Medemblik en de A7 in beide richtingen afgesloten. En ook dat komt door een ongeluk. Zometeen verder met Radio 1 Sportzomer.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 Opel Insignia, de beste auto die we ooit gemaakt hebben. Opel, we leven auto's. Kies ook voor Luzak College of Lyceum. Kijk op Luzak.nl en maak vandaag nog een afspraak. Dit is de Radio 1 Sportzomer. Zo praten we door over het standpunt van de NAVO, over het conflict tussen Syrië en Turkije. Maar eerst kijken we hoe het Kiki Bertens vergaat op Wimbledon. Hier zijn Dioden de Graaf en Jurgen van den Berg. Mark Brasser, Kiki Bertens tegen Lucie Safarova, de nummer 19 van de plaatsingslijst. Ze zijn nog niet zo lang bezig, hè Mark? Nou, er zijn toch al uh, acht games gespeeld. En uh, gelukkig kan ik melden dat het 5-3 is in het voordeel van uh, Kiki Bertens. Die hmm. ja, helemaal geen uh, plankenkoorts uh, vertoont. Frank en Vrij uh, staat te spelen. Uh, tot 2-2 ging het gelijk op. De eerste breken uh, was voor Bertens. Na 3-2 werd meteen teruggebroken. 3-3. Toen weer een break in het voordeel van Bertens. 4-3. Ja, en toen kwam een uh, misschien wel cruciale game in deze eerste set. Bertens serveerde bij die stand van 4-3. Kreeg breakpoints tegen. Maar ja, ze zo overleefde ze. Ze serveerde op de belangrijke momenten heel erg goed, sloeg zelfs een ace, won haar game en kwam dus op een 5-3 voorsprong. En het is nu dus Lucy Safarova, de meer ervaren speelster die haar service moet houden om in deze eerste set te blijven. Ja, zoals gezegd, het optreden van Bertes uh, oogt goed. Het is, uh, het is ontspannen, ze ziet er, ziet er fris uit. Maar goed, dat weten we natuurlijk van Bertes. Het is een speelster die zichzelf niet zo ja, gek laat maken. Er zit, zoals wij dat dan zeggen, een goede kop op. Vrij nuchter, stapt uh, heel onbevangen, gaat ze zo'n wedstrijd in. En dat is te zien. Safarova, die serveert nu 30-0 achter, kansen dus voor Kiki Bertens twee punten heeft ze nog nodig... om die eerste set met 6-3 naar zich toe te trekken. Dat zal toch wel een, een verrassing zijn. Zij heeft de eerste set dus bijna binnen. Dankjewel, Mark Bras. We blijven die wedstrijd volgen. Stevige taal van de Turkse premier Erdogan. Hij sprak eerder deze middag het Turkse parlement toe... en had een duidelijke boodschap voor buurland Syrië. oluşturacak is yaklaşan een duidelijke boodschap voor buurland Syrië. Ja, Voortaan zullen Syrische acties aan de grens met Turkije... worden beschouwd als een bedreiging en een doelwit. Aldus Erdogan, Turkse premier, reageert daarmee... op het neerschieten van een Turkse vechtsvliegtuig voor door Syrië. Het gebeurde afgelopen vrijdag. Turkije-correspondent Bram van Meulen. Bram, eh, wat betekenen deze woorden van Erdogan in de praktijk? De premier verandert met uh, deze toespraak de, de rules of engagement daar aan uh, de grens. Iedere Syrische eenheid die de grens nadert en een veiligheidsrisico inhoudt... ...zo zegt hij, het zal worden beschouwd als een bedreiging en een militair doelwit. Ja, als je de premier zo beluistert worden Turkse soldaten aan die grens... dus ...in hoogste staat van paraatheid gebracht... ...en moeten ze op het minste of geringste reageren. Nou, ik ben vele malen aan die grens geweest. Je kunt daar vaak militaire voertuigen van het Syrische leger... Zien rijden. In dit jaar eh, hebben Syrische vliegtuigen helikopters al vijfmaal het luchtruim van Turkije geschonden. Eigenlijk op dezelfde manier als dat de Turkse vliegtuigen het Syrische luchtruim zouden hebben geschonden. Dus... Het zou betekenen dat we meer van dit soort grensincidenten kunnen verwachten. Ze gaan uh, terugschieten, zeg ik maar even in hun eigen taal, als er weer zoiets uh, gebeurt. Uh, zo, moet je het, uh, zo moet je het horen, ja. ja. De NAVO kwam natuurlijk vandaag speciaal verzoek van Turkije bijeen. De secretaris-generaal Rasmussen noemde het neerschieten van het Turkse toestel volstrekt onacceptabel. Ja. Is dit de veroordeling van Syrië waarop Turkije zat te wachten, denk jij? Maar heel eerlijk te zijn denk ik niet dat uh, Turkije op, op meer rekende dan dat. Ze hebben om deze bijeenkomst uh, gevraagd omdat ze dat kunnen. Uh, volgens het artikel 4 van het NAVO handvest, dat betekent dat als een, de soevereiniteit van een van de landen van de NAVO wordt bedreigd, dan kun je alle andere leden bijeenkomen. Uh, Ze hebben het niet meer over artikel 5 gehad. Dat betekent dat als één zo'n lid wordt aangevallen, dat dat moet worden gezien als een aanval op alle NAVO-landen. Uh, in principe wat we vandaag zien is dat iedereen het gewoon houdt bij woorden. Zowel in Brussel als in Ankara, premier Erdogan, vatten het eigenlijk allemaal het beste samen. Als onze kalme reactie moet vooral niet worden gezien als zwakte. Daarmee uh, probeert hij de eer van Turkije te redden. Maar er gaat helemaal niks gebeuren. Nee, duidelijk, dankjewel. Turkije-correspondent Bram van Meulen. In de studio in Leiden is defensiespecialist Rob de Wijk. Goedemiddag, meneer de Wijk. Goedemiddag. Uh, u hebt ook meegeluisterd. Wat, wat is uh, uw reactie op, uh, op het feit dat de NAVO-topman Rasmussen heeft gezegd... Uh, dat de Syrische actie wordt veroordeeld... maar dat er verder geen actie wordt ondernomen. Nou ja, als je actie wilt ondernemen, moet je ook actie kunnen ondernemen. En uh, ja, dat kan niet, want dit was alleen nog maar een consultatie... op basis van uh, artikel 4 van het navo verdrag Dus dat betekent gewoon een consultatie... in gesprek over een veiligheidskwestie. Het was te verwachten dat ja. de NAVO en Rasmussen in het bijzonder... Uh, een veroordeling, een harde veroordeling zou uitspreken over Syrië. Maar ja, als je verder wil gaan, dan moet je dat doen op grond van artikel 5. En dan betekent dat dat een aanval tegen één en een aanval tegen alle is. Ja, en dan moet je dus actie gaan ondernemen. Maar de militaire opties zijn uitermate beperkt. Het enige wat je zou kunnen doen, dat is inderdaad wat de Turken nu hebben voorgesteld is als er iets in de buurt komt van de Turkse grens... ja, dat, uh, dat neem je dan op de korrel en dat, uh, dat, daar ga je op schieten. Ik zou me ook kunnen voorstellen dat uh, als het nog eens een keer... zo'n akkefietje is met een, uh, uh, tegen een vliegtuig... dat je bijvoorbeeld uh, een, een actie onderneemt tegen de luchtverdediging... Waar dat, uh, die, die op dat schiet, uh, vliegtuig heeft uh, geschoten. Maar daar blijft het ook wel uh, bij. Maar goed, wat je nu ziet is dat ja, het toch aan het escaleren is... Daar waren natuurlijk uh, veel mensen toch wel erg bang voor. Dat dat zou gaan gebeuren. Ja, want waar zit de escalatie in, meneer de Wijk? Nou ja... De escalatie zit natuurlijk in dat, het, uh, dat, dat er nu een dreiging is... van dat conflict om, om internationaal te worden. Dat zat er eigenlijk al heel lang in. Omdat uh, als je ziet wat er in Libanon gebeurt in het noorden... dan zie je dus ook dat pro- en anti-Assad uh, milities... die zijn al slaags met elkaar geraakt. Dus er zat al een zekere mate van internationalisering in het conflict. Dat zie je dus ook met al die vluchtelingen die over de grenzen zitten. En wat eigenlijk onderbelicht is gebleven... is dat vanuit Turkije, eigenlijk dat vrije Syrische leger... Zeg maar, die, die milities van eh, de oppositie, eigenlijk worden getraind en worden gevormd tot, tot een leger. En dat begint steeds effectiever te worden. Dus wat er nou precies aan de hand is, dat is heel lastig te duiden hoor. Want eh, is het nou bijvoorbeeld een reactie van Syrië op het feit dat eh, Turkije. Uh, zo'n actieve steun verleent aan de oppositie... die ook vanuit Turkije uh, optreedt... is dit een reactie op het feit dat de internationale gemeenschap... er wordt gesuggereerd bijvoorbeeld de CIA... vanuit het zuiden van Turkije dat Syrische leger... dat vrije Syrische leger van de oppositie... Uh, probeert uh, te, om te smeden tot iets wat werkt... en dat, dat dreigt nu toch wel min of meer te gaan lukken. Uh, te gaan lukken. Ja, Als dat zo is, uh, ja, dan zal je zien dat, uh, dat Syrië ook de stap naar voren uh, zal gaan, uh, gaan zetten... en uh, ja, gaat, provoceren, gaat provoceren naar de buurlanden, met name naar Turkije. Ik denk dat, dat, dat het ongeveer wel is op dit ogenblik. Oh, met al, meneer De Wijk, vind ik dat, dat Turkije eigenlijk nog vrij kalm reageert, hoor. Nou ja, kijk, je kunt, als je niet kalm reageert... dan moet je dus ook militaire opties hebben. En die heb je op dit ogenblik niet. Je mm. hebt je troepen niet in staat van paraatheid uh, gebracht. Uh, je hebt de steun niet van de bondgenoten. Uh, als je wat zou willen doen, dan zou je dat land binnen moeten vallen. Nou, dat kun je niet alleen doen. Dan moet, heb je de NAVO nodig. De NAVO heeft er absoluut geen trek in. Mm -hmm. uh, de Russen en de Chinezen willen dat niet. Dus het aantal militaire opties is buiten, buitengewoon beperkt. Dus het, ja, het, het, het blijft toch bij, uh, ja, bij, bij protesten. En, en dat soort zaken en stemverheffen. En, en voor de rest kun je op dit ogenblik niet. Maar dat wil niet zeggen dat het op een gegeven moment... niet gewoon compleet uit de klauwen kan lopen. Ja. Want u zegt als het nog weer gebeurt... dan zou ze dus bijvoorbeeld dat, dat uh, luchtafweergeschud uh, kunnen aanvallen. Maar ja, dan, dan ja. zullen ze weer het land in moeten daar. en dat kunnen we vliegtuigen doen. Hè? Dus je kunt dat ja, gewoon, dat snap uh, ik. Maar, ja. maar, maar dan nog. Dan, dan, dan, dan, heb ja. het, dan, dan gaat het echt uh, de verkeerde ja, kant op. Ja, natuurlijk. Maar dat is natuurlijk ook het grote gevaar hiervan. Uh, en dit is nu de tweede keer dat het in een redelijk, redelijk korte tijd gebeurt. Uh, niet alleen dat na het incident met het neerschieten van zo'n vliegtuig er nog een uh, vliegtuig is beschoten, maar uh, herinnert u zich nog misschien uh, medio april van dit uh, jaar, toen hebben de beschietingen plaatsgevonden vanuit Syrië, Turkije in op, uh, op die vluchtelingenkampen. Nou, ja. dat was ook niet uh, prettig. En toen heeft de NAVO ook daar een uitspraak over gedaan. Hè. Toen hebben dus, uh, de Turken ook gevraagd aan de NAVO, ja, uh, zeg je wat over? En uh, ja, nu, de, nu deze keer weer. Ja, het, het escaleert wel. Maakt u, maakt u zich zorgen? Ja, dat deed ik eigenlijk al op het moment uh, dat uh, we dat akkefietje hadden in, uh, in medio april. Ja. En uh, toen uh, Turkije voor de eerste keer zei van nou we gaan artikel 4 inroepen van uh, het NAO-verdrag. Dus we gaan consulteren met de bondgenoten. Toen werd er ook al geroepen van we gaan artikel 5 inroepen. Nou dat kan niet zomaar, dan moeten alle bondgenoten moet het daar wel mee eens zijn. Uh, maar als dat gebeurt, ja, dan krijgt het natuurlijk... een internationaal militaire dimensie. En uh, dan zijn we nog verder van huis. Maar dit conflict heeft alles in zich... om gewoon te escaleren naar een uh, conflict dat de hele regio... Aangrijpt. Ik heb net Libanon al genoemd. Maar er is ook een hele grote vrees met betrekking tot Irak. Ja. Uh, Irak dat, uh, uh, dat geregeerd wordt uh, door een, uh, een Shiïtische premier. Die Shiïten zijn feitelijk ook aan de macht in uh, Syrië. Klapt de boel om in Syrië, dan komen de Sunnieten aan de macht. En dan uh, is de vrees daar uh, dat die ook weer proberen... het uh, sectarisch geweld in Irak uh, verder op te poken met alle gevolgen van dien. En Irak is het enige land op dit ogenblik ter wereld... Uh, dat de olieproductie kan vergroten naar believen. Voor de rest hebben we niet meer smaken. Dus het heeft enorme consequenties ook voor de wereldeconomie. Dus wat dat betreft is het uh, echt wel een zaak... om dit even een beetje in de gaten te houden. En hoe lang kan uh, Rasmussen, lees de NAVO, uh, Turkije nog binnenboord houden dan? Want uh, ik kan me toch zo voorstellen dat als er weer dingen gebeuren... dat die ook denken van ja, uh, nu gaan we maar eens een keer uh, terugslaan. Ja, dat zou heel goed kunnen. Nou, op dat moment, uh, dan is het de vraag wat er gaat gebeuren. Zo'n uh, zo situatie hebben we ook gehad. Nou, wanneer was dat? Bijna tien jaar geleden. Uh, en ook al een keer in de jaren negentig toen we al die problemen met Irak hadden, met de Koerden. Uh, toen uh, bestond de vrees ook dat, uh, dat, uh, dat Turkije unilateraal dus eenzijdig zou gaan optreden. Uh, en en daar dus ook, uh, daardoor ook een lokaal conflict uh, zou, zou kunnen ontstaan. Uh, dat is door de NAVO toen tegengehouden. Maar ja, je weet natuurlijk op een gegeven moment ook niet uh, wat, uh, wat, de Turkije, uh, wat, uh, wat de Turken gaan doen. Het is een soeverein land uh, dat uh, een, een schending uh, moet dulden van zijn grondgebied. Ja, en dan is er een zekere mate van recht om dan op te treden. hangt een beetje van de precieze omstandigheden af. Maar dat zullen ze dan vermoedelijk toch wel gaan doen. Want dit kunnen ze niet over een kant laten gaan. Maar denkt u, denkt u dat het voorlopig genoeg is uh, voor Turkije? Wat, wat de NAVO nu heeft gezegd? Geen actie? Hang, hangt van Syrië af. Uh, het, zou, het zou best kunnen zijn dat, uh, dat de regering uh, uh, van, uh, van Assad... Uh, op dit ogenblik bezig is met de vlucht uh, naar voren. Om dit conflict inderdaad te internationaliseren. Omdat ze er uh, in het binnenland niet meer uit kunnen komen. Dat is... Ja, dat is ook gebeurd in het begin van de jaren negentig met, uh, met uh, Saddam Hussein in Irak. Die heeft toen uh, bijvoorbeeld uh, uh, raketaanvallen gelanceerd op Israël... in de hoop dat de hele regio in de brand zou komen te staan... en hij dus dat zou kunnen overleven. Ja, je weet gewoon niet wat daar precies uh, aan de hand is in, uh, in, in Syrië... en in de omgeving van, uh, van de president. En wat voor strategie ze op dit ogenblik aan het bedenken zijn... Ja, om, eh, om dit conflict mogelijk te interna internationaliseren. En denk ik een, een cruciaal punt daarbij is, is dat eh, het, het absoluut zeker is. En ja, die, die, die bewijzen die stapelen zich nu op. Dat er in dat grensgebied met Turkije op dit ogenblik eh, hard wordt gewerkt aan de, de opbouw, de bewapening, de training. Het adviseren eh, van die milities van, eh, van dat Vrije Syrische leger. Eh, die dus eigenlijk het legertje is van, eh, van de oppositie. Die ook vanuit Turkije. Eh, ja, en als je dat bij elkaar op gaat tellen... dan uh, zou ik me heel goed kunnen voorstellen dat als dat zegt... van uh, ja, dit vind ik onacceptabel, laat ik gewoon proberen door het in te internationaliseren, dit conflict... om in ieder geval daar een einde aan te maken. Dat zou een, dat zou een zekere mate van rationele stap kunnen zijn... voor een leider die in het nauw zit. Ja, dank u wel. Defensiespecialist Rob de Wijk. We gaan op Wimbledon. Kiki Bertens tegen Lucy Savarova. Wie heeft de eerste set gepakt? Mark Brasser. De eerste set gewonnen met 6-3 door Kiki Bertens... die in de tweede set alweer op een 3-0 voorsprong gaat. Het gaat ontstaat. Het gaat ontzettend snel. Net zoals de carrière van Kiki Bertens opeens ontzettend snel gaat... zomaar dit jaar vierde kwalificatie een toernooi in Marokko. haalde vierde kwalificatie het hoofdtoernooi van Roland Garros. Dat was haar eerste Grand Slam toernooi. Nu voor het eerst in het hoofdtoernooi van Wimbledon. En ze maakt een uitstekende indruk. Die Safirova, die speelt dan misschien niet haar beste tennis... maar ga er maar staan, hoor. Als twintigjarige, je eerste Wimbledon... En alles is nieuw, je moet aan alles wennen... en dan zo frank en vrij en zo goed spelen als Kiki Bertens doet. Eerste set dus met 6-3 gewonnen. Ze heeft dus alweer een breakvoorsprong in de tweede set. Ze staat 3-0 voor. Een van de eerste singeltjes toch van mij. Roxanne van uh, The Police. Um, u zou misschien nu denken, zo acht minuten voor half twee. Het is hoogste tijd voor de quiz. We zijn de quiz niet vergeten. De quizkandidaat is onderweg. We wilden hem uh, gewoon straks even relaxed in een stoel neerzetten. Want het is allemaal al zo spannend. Dus uh, over ongeveer twintig minuten, half uurtje, komt de quiz eraan. Wanhoop niet. We gaan eerst eens terug naar 1974, 26 juni 1974. Mooie dag voor het Nederlands voetbal. Nederland speelde op het WK tegen Argentinië... met wat sommige mensen noemen het beste elftal ooit. Tot die tijd gaf het publiek eigenlijk niet zo heel veel om het nationale team. Maar nu begon de oranje gekte pas echt. Arie Haan stond in 1974 in de basis... en maakte zich vooraf nog wel enige zorgen om de publieke belangstelling. Als wanneer ik in Amsterdam loop en ik zeg woensdag of zondag is die wedstrijd tegen Argentinië... Dan kijken de mensen me heel verbaasd. We weten ze niet eens dat die wedstrijd is. Ja, Adriaan is nu aan de telefoon. Goedemiddag. Ja, goedemiddag. Het is toch nog wel goed gekomen met die publieke belangstelling toen, hè? Ja, ja, dat moet je wel zeggen. De eerste wedstrijd was toen tegen Uruguay. En we waren erg verbaasd met z'n allen dat we daar stonden voor de deel Dat er 40, 50 duizend Nederlanders in het oranje aan het meebullen waren. Dat was iets heel erg nieuws. En dat was, uh, gaf ons, ik moet eerlijk zeggen, een verschrikkelijke kick. ja. Hoe kwam het eigenlijk dat er tot die tijd dan zo weinig belangstelling was voor het Nederlands elftal? Ja goed, de resultaten. In Nederland zelf het Nederlands elftal waren natuurlijk niet in huis te gaan. Veel problemen altijd. Uh, mensen die wilden spelen, bleven weg. De, de, de verzekeringen waren niet in orde. Uh, weet ik veel wat er allemaal gebeurde. Het, dat, toen in die tijd was het vooral Feyenoord, Ajax, dus wat uh, de boventoon was. Nederlands elftal telde eigenlijk niet mee. Ja. Het clubvoetbal was op dat moment belangrijker dan het nationale elftal. Uh, maar ja. uiteindelijk, uiteindelijk veranderde dat dus. Wat, wat merkten jullie daar verder van? Behalve al die mensen op de tribunes. Ja, goed. Dus, uh, wij hebben daar verder niet zoveel van gemerkt. Want dat weet ik ook dat Weiler uh, Rieders dat ook zijn. We wisten dus eigenlijk niet eens dat we het losgemaakt hadden in Nederland zelf. We hebben wel gemerkt de mensen op de tribune die elke wedstrijd er waren. En daarom was het natuurlijk ook prettig dat het juist uh, in Duitsland was. Dus niet ver, uh, dus zeg maar, het, uh, ons buurland. Waardoor heel veel mensen eigenlijk een dagelijkse trip of twee dagen naar een wedstrijd konden gaan. En uh, ik denk dat dat wel het voordeel geweest is in die tijd. Want ik, ik denk nog altijd, als het verder weg geweest was, uh, noem maar een uh, dwarsstraat op, ja. dan was het niet zo gelokt, denk ik. Ja. Maar merkten jullie ook dat, dat door dat voetbal. Uh, ja, dat er meer samenhang kwam in, in de natie, zal ik het maar even heel. Ja, ik heb, ik heb daar uh, ja, lees je wel eens een hoop dingen over en zo. En ik heb toen begrepen ook uh, dat uh, Nederland in wezen, we zijn een klein land, we hebben eigenlijk niet zoveel te vertellen in de, in de wereld. Alleen vanaf dat moment dat Nederland, dat het oranje zo goed ging, merkte je gewoon dat heel veel mensen die in het buitenland kwamen, dat die met respect werden behandeld. En uh, het heeft uh, een natie groot gemaakt eigenlijk, bekend gemaakt, Zoals ik, ik, ik vergelijk het altijd een beetje met als ik dat lees in 1954 in Duitsland, dat, uh, of in Zwitserland, toen Duitsland wereldkampioen werd. En uh, eigenlijk een natie uh, ja, helemaal uh, ten einde door de ja. oorlog. Die dus weer eigenlijk in zich begon te geloven. Ja. En ik denk dat Nederland ook in 1974 beseft heeft, dat wij ook een natie zijn, dat we het samen kunnen doen. Ja. Dat, dat, dat was één aspect. Jullie speelden daar ook een bepaald voetbal. Dat werd later dan de totaalvoetbal genoemd. Hè? Uh, vrij, uh, iedereen, iedereen viel eigenlijk aan. Uh, nou ja, dat heeft heel veel respect afgedwongen in de hele wereld. Waren jullie ja. je daarvan bewust op dat moment? Nee, dat is allemaal later gekomen natuurlijk. Wij, wij speelden zoals we gewend waren met Ajax. Vooral. Maar de basis was natuurlijk Ajax. Eh, Van Nel zelf toch versterkt met... De goede mensen ook van Feyenoord. En dat maakt een enorm sterk blok. En ja, goed, wij hebben eigenlijk de lijn doorgezet van het clubvoetbal naar het uh, internationale, nationaal elftal En dat sloeg fantastisch aan. Want ik heb wel gemerkt: of je nou drie Europa -cups wint, of je staat eentje in de finale van, van een wereldkampioenschap. Dat maakt een wereld van verschil voor jou persoonlijk. Ja. Want uh, dan ben je natuurlijk ineens veel veel bekender in het. En ook het voetbal wordt veel bekender dan dat je alleen maar in Europa speelt. Ja. Was dat nou de verdienste van. Uh, van nou, nou, laten we zeggen de Ajax jongens. Want dat, de, jullie zeiden zei ook, jullie speelden het Ajax systeem. Of was het. Was de grote uh, architect achter dit hele verhaal toch Rinus Smichels? Nou, ik denk van alle twee. Kijk, kijk uh, Ajax, uh, Nederlands voetbal is begonnen midden 60, eind jaren 60, begin 70. En het clubvoetbal liep een beetje op zijn einde eigenlijk, want we alles gewonnen wat er te het winnen was. Dus bleef eigenlijk automatisch het Nederland zelf nog over, waar eigenlijk nog nooit wat was gewonnen en ook nog nooit wat was getoond. En ja, goed, dat viel dus samen. En dan moet je natuurlijk wel een beetje geluk hebben. Het publiek was er die ons die, die kick gaf. We, we wonnen de eerste wedstrijd met 2-0. Dus we zaten gelijk in de lift. En uh, ik denk dat alles samen toen gebracht heeft dat we langzaam gingen geloven dat we veel konden bereiken. Ja. Uh, Ari, je zit in China, geloof ik, hè? Nee, op dit moment zit ik in Spanje. Oh, in Span oh, goed. Nou, man, reist de hele wereld over. Zat ook in China tijdens het, uh, tijdens het uh, EK. Uh, nog iets meegekregen ja. van het zelf, toch? Ja, goed. Het is natuurlijk allemaal niet zo best. Na aflopen is altijd makkelijk praten. Uh, maar ik moet zeggen dat het, het viel allemaal erg tegen. En. Uh... Ja goed, het zat er eigenlijk een beetje voor mij ook aan te komen, als je dus ziet 2010 en, en nu. Ik denk dat er even met elkaar te maken, die twee dingen. Want in 2010 heeft Nederland eigenlijk puur resultaatvoetbal gespeeld. En dan, dan moet je dus winnen. En uh, kijk, als je vrij uitspeelt en je hebt een filosofie van naar voren spelen, dan willen de mensen nog wel eens, vooral in Nederland, willen ze nog wel eens zeggen... ja god, we hebben alles geprobeerd, we hebben goed gespeeld en we uh, hebben onterecht verloren, wat ook... Maar in dit geval, uh, nu, dit jaar, hebben we gewoon terecht verloren. En dat doet er veel pijn. Ja, er valt een hoop te doen. Uh, we weten nog niet of Van Marwijk blijft of niet. Uh, wie is de ideale bondscoach? Ja, geen idee. Uh, we hebben al zoveel geprobeerd in Nederland langzamerhand... Dat, dat het een moeilijke zaak wordt. Ja. Uh, Ari Haan nog in de ik, race? Uh, als je... Nou goed, uh, ik ben in elk geval voor Nederlandse voetbal altijd beschikbaar. Oké. Okay. <laughs> nou, dat Net om te weten. Ja. <laughs> Uh, <laughs> nou, het, het, is, uh, het is jammer. Ja. Veel plezier daar in Spanje. Bedankt voor het aan de telefoon komen. Ja, oké, okay, bedankt. Oud-internationel uh, Arie Haan was dat. Nu naar Mark Brasser op Wimbledon. Kiki Bertens won de eerste set met de 6-3... stond met 3-0 voor tegen Safarova. Mark Brasser, stoomt ze door? De wedstrijd is al afgelopen, Joni. Het klinkt wat, uh, ook wat verbaasd. Ik heb een, als je te kijken, ik, ik weet niet wat ik zag in die tweede zet. 6-0. Uh, ik heb de cijfers er even bij gepakt om te kijken of het allemaal echt waar is, maar het is echt waar. Uh, ja, die Lucie Savarova, toch de nummer 19 van de wereld. Die wordt er hier binnen het uur door Kiki Betters met 6-3 en 6-0 afgeklopt werkelijk waar. Ja, het rendement, eerste service van Betters veel hoger, veel minder onnodige fouten. De Nederlandse slaat veel meer winners. En ja, en dat is ook wel een mooie statistiek. Ze heeft Vijf breakpoints gaat Kiki Bertens en ze heeft ze alle vijf benut. 100% scoren op de breakpoints. Zes aces nog voor de Nederlandse. Nou, tegenover maar één voor Safarov. Ja, Alle cijfers overduidelijk in het voordeel van Kiki Bertens. Die dus hier in haar, ja, haar eerste Wimbledon. Waarvan we van tevoren zeiden. Nou ze moet wennen en ze moet wennen aan het gras. Nou. En niks van dat al. 6-3 en 6-0. Tegen de nummer 19 van de plaatsingslijst. Lucie Safarov, de eerste wedstrijd van de dag afgelopen. En na Aranska Rust dus ook Kiki Bertens door naar de tweede ronde. Op Wimbledon, Prachtige opsteken natuurlijk voor het, uh, voor het vrouwentennis. Sowieso voor het, uh, voor het Nederlandse tennis. Er zijn er natuurlijk maar drie. Hè. Robin Haas is de derde Nederlander die vanmiddag dan nog in actie gaat komen. Maar wat een opsteken voor de Nederlandse vrouwentennis. Kiki Bertens door naar de tweede ronde op Wimbledon. Nou, je moet er nog even van bijkomen. Wij ook hier. <lacht> uh, doe Hoi. dat eventjes. Spreken we je later. Want uh, Robin Haas speelt uh, ook vandaag. Het is half twee. Tijd voor de hoofdpunt van het nieuws. Jan van der Putten.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 Een filmpje van de arrestatie leidde vorige week tot felle reacties. De Rotterdamse korpschef zegt dat het hem heeft verbaasd en geïrriteerd... dat zoveel mensen een mening hadden zonder het hele verhaal te kennen. De NAVO heeft Syrië scherp veroordeeld voor het neerhalen van een Turkse straaljager. Secretaris-generaal Rasmussen noemt het neerschieten volstrekt onacceptabel. De ambassadeurs van de 28 NAVO-landen kwamen vanochtend op verzoek van NAVO-lid Turkije... bijeen in een spoedvergadering in Brussel. En de nieuwe Griekse minister van Financiën wordt zeer waarschijnlijk Janis Tournaras. Hij is een vooraanstaande econoom die onderhandelde over de toetreding van Griekenland tot de eurozone. De man die eigenlijk de nieuwe minister van Financiën zou worden, Rapanos, die zag er op het laatst vanaf, af, wegens ziekte. En dat zijn de hoofdpunten van het nieuws. Dit is de Radio 1 Zomer. En de zon in de sportzomer breekt nu echt door, want we zijn uit de recessie. Maar hoe lang? Dat vragen we aan econoom Sylvester Eifinger. De quizkandidaat is gelukkig binnen, dus we spelen zo direct gewoon. De sport- en nieuwsquiz doen we met Daniel Sanmiguel uit Den Haag. In ieder geval een mooie naam heeft hij. Dit is Emily Sande op Radio 1. Eigenlijk Adel Emily Dat Adel heeft ze er afgelaten, want er schijnt ook een zangeres te zijn die die naam gebruikt. Next to me. Het voortbestaan van Netcar blijft onzeker. Het kan nog wel een maand duren voordat er duidelijkheid is. Dat zegt een van de hoofdrolspelers in het overnamespel, Wim van der Leegte, topman van overnamekandidaat VDL. Hij sprak vanochtend met demissionair minister Verhagen van Economische Zaken over de inhoud van het gesprek. Wilde de minister niet veel kwijt. Nee, ik heb een goed gesprek gehad uh, met de heer van der Leechten. Uh, even bijgepraat over de, over de stand van zaken. En uh, weer laten zien waarom het een, een topondernemer van Nederland is. Maar is het die idee vandaag in Born? Uh, ik weet niet wat, uh, wat u daaronder verstaat. Dat er een kogel door de kerk gaat of dat u in ieder geval met iets komt wat concreet is? Een brief onder de arm, een toezegging? Nee, ik ga er, ik ga er helemaal niets over zeggen om uh, de, de reden dat uh, ik hier ben gekomen... om uh, met de heer van der Leechten uh, te spreken over de huidige stand van zaken... Uh, en uh, ik laat mij ook op de hoogte stellen van uh, de ontwikkelingen in, uh, in netcar. Uh, dus op dat punt, uh, een minister van Economische Zaken... die probeert zoveel mogelijk werklingen in Nederland uh, ook voor de toekomst veilig te stellen... die moet om te beginnen ook met uh, de betrokkenen praten. En dat doe ik vandaag. Wat is de stand van zaken? Uh, daar kan ik u niks over zeggen. Kan die in de loop van de dag veranderen? Uh, dat kan ik u niks over zeggen. Dank u wel. Wim? Beste. Meneer de van der Leegte. Hallo. Directeur van de VDL-groep. Hi. Daar gaat hij, op naar Born. Maar u gaat ook, hè? Nee, ik ga niet, wel. ik ben zo verkouden. Is dat de reden? Ja, dat is echt de reden. Dat is een slecht moment om verkouden te zijn. Ja, maar ik kan er ook niks aan doen. Eigenlijk had ik vanmorgen in bed moeten blijven. Maar ja, als de minister komt... Ja, daarom ben ik er ook. Ik wil gewoon... We hebben een beetje bijgepraat. Maar ik heb ook de gelegenheid gekregen om ook over industriebeleid te praten. En we hebben Stamse Zaken met betrekking tot NETCA gesproken. Nou, we zitten op een schema... Maar jullie zijn gewoon iets uh, te, te vlug. En wij niet je alleen? Ja, Want u snapt, de, de, de werknemers, de bonden in Born... die willen liever gisteren dan vandaag duidelijkheid. Ja, maar dat wil ik ook. Maar uh, dan ben je afhankelijk van, van derden. Ik denk dat het gewoon een paar weken moet duren. Is dat zo? Ja. Want ik hoor ook dat er eigenlijk maar één brief nodig is... uit Duitsland van het BMW-hoofdkwartier. Ja, en dan, dan kunt ik, u verder. Daar mag ik niks op zeggen. Maar kan het? Daar mag ik niks op zeggen. Dat zegt veel, dat u daar niks over mag zeggen, toch? Nee, maar ik ben uh, verboden om erover te spreken. Maar ik heb nog gewoon een uh, kleine maand nodig. Het was weken, misschien wel maandenlang 50-50 in Born. Het gaat wel gered worden of niet? Ik heb de indruk dat het inmiddels al lang geen 50-50 meer is. Dat maar eerder 90-10. Nou, dat vind ik ook nog wel veel, maar uh, 60% zou ook wel kunnen misschien. U blijft voorzichtig, hè? Ja, dat moet ik ook wel. Want voor mij zou het ook een geweldige teleurstelling zijn als dat niet doorgaat. U wilt pas zeggen het is rond als het voor 100% rond is en ja. niet als het voor 99,9% is. Nee, maar dat is ook nog lang niet. Ja, Louis Dekker probeert het, maar ze zijn nog wat voorzichtig. Na alle kommer en kwel in de berichtgeving over de economie in ons land... is er eindelijk iets positiefs te melden. We zijn uit de recessie. Het CBS maakte bekend dat er in het eerste kwartaal... een economische groei gebeten is van 0,3 ten opzichte van het kwartaal ervoor. Is er terecht reden voor optimisme? We vragen het aan Sylvester Eijvinger... hoogleraar Financiële Economie aan de Universiteit van Tilburg. Dag meneer Eijvinger. Goedemiddag. Was u verbaasd over dat bericht van het CBS? Nee, ik was niet zo verbaasd. Want natuurlijk na de enorme recessie van 2011 moest er natuurlijk wel eens een moment komen dat we weer in de positieve groeicijfers zouden komen. Alleen moeten we wel realiseren dat drie tiende procent, dat dipje wat we opwaarts hebben... dat dat ja, toch min of meer de foutenmarge is. He? Dus dat zou nog aangepast kunnen worden mm. in negatieve, dan wel in positieve zin. Ja. Dat, dat, dat zeiden ze toch ook? Dat het, het, het is zelfs nu al een soort uh, verrekening. Ja, maar weet u, het CBS is een hele betrouwbare instelling. Maar die moet dus continu over de kwartale groei in het verleden moeten die ook continu weer correcties doen. Mm -hmm. He, want die cijfers worden steeds aangepast. He, want we hebben natuurlijk altijd nog niet volledig informatie over bepaalde uh, delen van de economie. En daarom moet het CBS altijd ja. in, in, in eigenlijk met voortschrijd in zich dat steeds corrigeren. En daarom zeg ik ook, er zit ook een foutenmarge in en dat moeten we ons ja. realiseren. Want als we het vergelijken bijvoorbeeld met het eerste kwartaal van het vorig jaar, dan zit er wel degelijk een krimp in. Dat is waar, maar kijk, daarom uh, is mijn stelling ook... Uh, één zalu maakt nog geen lente en uh, zeker geen zomer. En zeker deze zomer niet. Dus we moeten nog even voorzichtig zijn uh, om te kijken... wat voor, volgend kwartaal uh, het, door het CBS wordt gerapporteerd. Ja. Over dat kwartaal en over dit kwartaal. Ja. En als dan op een zekere moment die positieve groeicijfers inderdaad gestand ja, lijken te, te zijn... dan kunnen we gewoon zeggen... ja, we hebben het misschien wel een beetje gehad... Ja. maar we moeten heel voorzichtig daar zijn. En zeker ook omdat er zoveel onzekerheden zijn. Een voorbeeld. Hè, de aanstaande top donderdag en vrijdag... van de Europese regeringsleiders... is natuurlijk heel belangrijk... Of dat masterplan door uh, zeg maar de bende van vier, als ik het zo onder ik bidag mag zeggen... van Rompuy, Barroso, Draghi en uh, Juncker... of dat inderdaad door de regeringsleiders aanvaardbaar is. Dus allemaal hele belangrijke zaken die ook niet alleen de toekomst van Europa... maar ook de toekomst van Nederland gaan bepalen. Ja. Die, die, die voorzichtige groei, die 0,3 die dus nu gemeten heeft... u zegt dat is, deels is dat ook gewoon een correctie maakt. Zou, nou, zou je dat ook nog aan iemand toe kunnen wijzen... Of, of is het echt alleen maar dat ene verhaal van dat we af en toe een beetje moeten bijsturen? Nou, nou, het CBS had de opmerking dat inderdaad uh, de zeg maar, ambtenaren salarissen zeg maar, niet zo gekort werden eigenlijk als men gedacht had, maar het is natuurlijk altijd een combinatie. Het heeft te maken met de binnenlandse vragen, het heeft te maken met de exporten, het heeft te maken met het investeringsklimaat en het is een combinatie van al die factoren die uiteindelijk zeg maar, tot zo'n cijfer leiden. Maar als wij bijvoorbeeld even naar Nederland kijken... we weten bijvoorbeeld dat nou ja, 12 september daarna zal een nieuw kabinet aantreden. Nou, stel dat dat een kabinet wordt waarin de VVD een hele grote uh, partij wordt... Nou u weet, CVD is de kampioen van uh, zeg maar de nullijn voor de ambtenaren en het terugbrengen van de bureaucratie. Dan zou het best wel kunnen dat bijvoorbeeld daarin fors gesneden wordt. En dat zou dus ook bijvoorbeeld bestedingseffecten kunnen hebben die ook weer de groei benadelen. Dus met andere woorden, er zijn zowel onzekerheden op het Europese vlak. Kijkt u naar de eurocrisis, nu met de komende top. Er zijn ook op langere termijn eh, onzekerheden... wat betreft eh, zeg maar het nieuwe kabinet, wat dan gaat aantreden... en wat dus ja, een, een eigen begroting gaat maken. En daar moeten we natuurlijk op wachten... voordat we echt ja. kunnen zeggen van dit gaat er gebeuren. Ja. Ja. Het is wel grappig om te zien, hè? want de politici... gaan natuurlijk toch gelijk met dit cijfer aan de haal. Uh, Plaster, PvdA heeft al gereageerd. Die zegt nou dat die cijfers meevallen, dat komt door de overheidsbestedingen. Uh, dat zegt zegt het CBS ook. Uh, daarmee uh, zegt hij ook natuurlijk wat PvdA graag wil. Uh, wat, wat vindt u dat ook? Heeft hij gelijk of niet? Ach, politici zijn soms zo voorspelbaar. Hè? Uh, dat weet u toch. Uh, alles wat in hun, uh, in hun keuken, in hun uh, kraam te pas komt, dat wordt gelijk aangewend. En ik gun het uh, de heer Plasterk van harte. Maar de heer Plasterk is wijs genoeg om te weten dat dit cijfer inderdaad de eerste zwaluw is. En uh, dat we nog vele zwaluwen moeten volgen voordat we een lente en een zomer hebben. Dus met andere woorden, en hij weet ook dat er nog verkiezingen aankomen. Ja, dus dat ja. het heel belangrijk is wat de constellatie van een nieuwe kabinet zal zijn. Ja. En dat bepaalt ook op zeker moment wat er in hervorming gaat plaatsvinden, structurele hervorming. Denkt u aan de arbeidsmarkt, denkt u aan de woningmarkt, waar natuurlijk ongelooflijk grote problemen zijn. U weet, een van de grote problemen waarom Nederland zoveel slechter doet dan Duitsland, dat zit in de woningmarkt. Ja. En de woningmarkt dat die zit weer gekoppeld aan dat enorme moeilijke dossier van de hypotheekrenteaftrek. Dus met andere woorden, eh, die politieke onzekerheid die hangt als een soort donkere wolk boven Nederland... en beïnvloedt eh, de Nederlandse economie qua groei in negatieve zin. Ja. En uh, nog even het consumentenvertrouwen, hè, want het is ook opmerkelijk om te zien... dat de feestmaand, uh, waar december in zit, sowieso die laatste periode van het jaar... Uh, dat die uh, dus uh, slechter scoort dan nu januari, februari, maart. Dat is waar, dat is zeker waar. Dat, dus je zou euh... kunnen zeggen, het vertrouwen is weer een beetje hersteld. <laughs> ja, maar ook daar <laughs> moet je heel voorzichtig in zijn. Kijk, wij worden op dit moment geconfronteerd met veel onzekerheden op het Europese vlak. Dus zeg maar met de eurocrisis. Het Centraal Planbureau heeft in de juni-raming ook daar expliciet op gewezen. Dat al haar ramingen gebaseerd zijn op een geen verslechtering van de eurocrisis. Dat is één. En twee, ja... Hoe gaat het verder na 12 september? Ja. Komt een nieuw kabinet, het Koendersakkoord is dan niet meer geldig. Dan hopen we dat een kabinet komt... wat uh, de structurele problemen van de Nederlandse economie gaat aanpakken. Woningmarkt, arbeidsmarkt, zorg, vergrijzing. Als daar een kabinet komt wat gaat doorpakken, om maar zo te zeggen... en dus ook weer vertrouwen geeft... dat die groei zeg maar, ook structureel gaat aantrekken dan kunnen we natuurlijk volgend jaar boven Jan zijn, ja. voor een deel. Maar ja. als ja. dat niet gebeurt, dan blijft het doormodderen en kwakkelen. En uh, ja, dan zal het nog wel een lange tijd duren... voordat wij weer een behoorlijke economische groei hebben. Ja, het is een hoop als, hè? dus we moeten het eerst ja. maar eens even afvragen. Zo is het. Dank u wel voor uw uitleg. Sylvester Eivingen, hoofdleraar Financiële Economie... aan de Universiteit van Tilburg. Dit is de Radio 1 Sportzomer. De nieuws- en sportquiz. Ja, hij is binnen. Onze kandidaat voor vandaag. Daniel San Miguel, zeg ik het zo goed. Spreek u helemaal geweldig uit. Uit, uh, uit Den Haag, 31 jaar. Ja. Werkt in de horeca. Ja. Wat moet ik me daarbij voorstellen? Ik maakte al meteen de link met uh, uw achternaam. Maar... kan bijna niet met anders met z'n achternaam. Ja, inderdaad. Ja. Die, die link wordt uh, in Den Haag niet vaak gelegd... maar dat is inderdaad wel zo. Zie, <laughs> San Miguel. Maar achter, achter de bar? Achter, of... achter, achter de bar werk ik. Af en toe sta ik op de bar. Enige, de enige nachtkroeg toch die Den Haag rijk is... Okay. De enige, het enige café wat 7 en acht in de week open is. En uh, gisteravond was het ook heel gezellig en daarom bent u nu wat later. <lacht> uh, <lacht> nee, nou, ja, dat zou wel uh, een leuke reden zijn, maar nee, uh, het verkeer, hè? Ja, we weten het. is in het. Nederland altijd... Uh... Geen enkel probleem, uh, dan stellen wij de quiz gewoon uit. En we bouwen de spanning lekker op. Uh, ja. uh, u kunt uh, de nieuwskenner van de week worden. Uh, ja, ik vind dat zelf altijd heel erg spannend. Hoeveel, hoeveel hadden we gisteren? We hadden 128. gisteren 128. Dat is een behoorlijke score. Dus ga er maar aan staan, zeggen wij dan. Uh, we gaan gewoon beginnen. U kunt uh, 300 euro winnen als u de nieuwscanner wordt. Okay. Um, we gaan uh, naar de eerste ronde. We stellen u uh, vragen waarmee u punten uh, kunt uh, verdienen. En dat is dan de nieuwsfactor. En die hebben we weer nodig voor de tweede ronde. We gaan okay. gewoon beginnen. Veel succes. Ja. Vanavond heeft de regering van Cyprus noodhulp aangevraagd bij de Europese Unie. Het had wel heel lang aan te komen hoor, want het is de afgelopen paar jaar toch een beetje kwakkelen op Cyprus. De banken op Cyprus hebben meer last van de problemen in Griekenland dan eerder werd gedacht. Cyprus uh, heeft uh, alles een noodlening bij de Russen gevraagd. Cyprus staat al maanden zwaar onder druk door de grote economische problemen in Griekenland. Daar kwam gisteren nog een afwaardering door een kredietbeoordelaar overheen... die de staatsschulden van Cyprus tot de rommelstatus degradeerde. Hoe heet die kredietbeoordelaar? Um, Fitch is goed. Cyprus vroeg gisteravond formeel steun aan en was daarmee het vijfde land in de eurozone dat de gang naar Brussel maakte. Het verzoek om noodsteun komt vlak voor het roterend voorzitterschap van de Europese Unie. Vanaf 1 juli 2012 vervult Cyprus deze rol. Welk land is op dit moment voorzitter? Uh, Portugal. Mm, nee, is fout. Ja. Het antwoord is Denemarken. Elk half jaar wordt ja, er gewisseld. Ja. Vraag 3 is een sportvraag. Gisteren was de eerste dag van het Wimbledon-toernooi. Welke voormalig kampioen werd in de eerste ronde verslagen door de Russin Elena Vesnina? Uh, Jankovic. Dat is niet goed. Dat was Venus Williams. Dat was voor vijfvoudig Wimbledon-kampioen Williams haar slechtste prestatie op Wimbledon sinds ze in 1997 haar debuut maakte. Deze weten u we. Vraag 4. Oh. Nederland uh, is niet sterk vertegenwoordigd op dit Wimbledon-toernooi. De enige Nederlandse tennisman komt vanmiddag in actie op het uh, toernooi. Hoe heet hij? Robin Haasen. Kijk, en dat is goed. Haase is gekoppeld aan de als negende geplaatste Argentijn... Juan Martín del Potro. Kiki Bertens is al door, hè? Ja, dat is mooi. We gaan naar uh, vraag 5. Dat is de vraag met het geluidsfragment erbij. Wie is hier aan het woord? En wij willen duidelijk maken dat ze juist met idealen, met een andere focus... namelijk op uh, economische ontwikkeling in plaats van in eerste instantie op economische groei... kunt zorgen voor welvaart en welzijn voor iedereen. En niet alleen in Nederland, maar ook in de rest van de wereld. Wie is deze vrouw? Uh, Elisabeth Spies is niet goed. Het is Marianne Thieme... Vraag 6. De Partij voor de Dieren presenteerde gisteren haar conceptverkiezingsprogramma. De partij wil een reeks groene lastenverzwaringen doorvoeren... ter waarde van 15 miljard euro. Er zou onder meer een heffing moeten komen van 2 euro op wat? Nee, pas. Het antwoord is op een kilo vlees. Het huidige conceptprogramma wordt voorgelegd aan de leden... en die kunnen het programma bekrachtigen op het congres op 1 juli. Kilo-knaller, hè? Ja. kilo knaller, ja. uh, We gaan naar de laatste vraag. Daar zijn nog vier punten mee te verdienen. Die kan je ook nog wel gebruiken, want uh, ja, je moet over die 128 heen. Ja, Dat ja. wordt last natuurlijk als je te laag scoort in deel 1 van de quiz. We uh, krijgen zo meteen uh, aanwijzingen te horen over een onderwerp uit het nieuws. Dus het gaat om één term uit het nieuwsaanbod. En we willen graag weten wat hier wordt bedoeld. Als je het weet, onmiddellijk stoproepen. Dit zijn aanwijzingen. Vier miljoenen toeristen zijn met mij op de foto gegaan. 3. Ik was een beetje preuts. 2. Aan 100 jaar eenzaamheid is nu een einde gekomen. 1. Ik was de beroemdste reuze schilpad, maar ben zondag overleden. Toen nee, het stil. nee. nee. Oh. Stil. nee ja, dat mm. heb je helemaal gemist, dit verhaal uh, van Lonsum George. Ja, dat heb ik gemist. Lonesome nee. George. Ja, Lonesome George. Ja, dat is een schildpad die is overleden. Miljoenen oh, toeristen zijn met oh. mij op de foto gegaan. Lonesome George was een soort mascotte geworden van de Galapagos-eilanden. Biologen hebben eindeloos geprobeerd om hem tot voortplanting te bewegen... maar hij snapte maar niet hoe dat werkte. Uh, George behoorde tot een ondersoort van de galapagos reuzenschildpad die van ouds alleen voorkwam op het eiland Pinta. Met de dood van deze George lijkt deze ondersoort officieel uitgestorven. Hij was echt het laatste exemplaar. Oh. Factor is er twee, hè, dacht ik, Dionne. Ja, factor is twee. Dat is niet veel. <laughs> dat betekent dat er... Hoeveel uh, vragen goed moeten we nou? Echt uh, over de vijftig of zo. We moeten heel snel gaan ja, lezen. Dat we wordt weg, uh, heel lang, gok ik. Maar uh, toch maar even zo meteen doen. Deel twee van de quiz. een uh, zomeretje van een jaar of vier geleden alweer... maar oud nummer van Frankie Valli in de Four Seasons. Back in in de uitvoering van Madcom. Dan gaan we verder met uh, de quiz. We hebben even uitgerekend. U moet 64 <lacht> vragen goed hebben. We gaan er heel snel doorheen, Jurgen en ik. In die uh, 90 seconden. Want wie weet, we blijven het gewoon spannend houden. Daniel San Miguel uit Den Haag. Laten we gewoon verder gaan met uh, de volgende ronde. Laat de vragen nog wel eventjes helemaal uitstellen... want dat staat in de regels. Okay. Ja? Gaan we beginnen. De nieuws en sportquiz. Wie heeft in een brief zijn excuses aangeboden aan de ouders van Stephanie Flores? ja. Uh, ja. Zeg anders pas. Pas. Joram ja. van der Sloot. Ja, Joram, tuurlijk. De politie van welk eiland heeft 162 kilo cocaïne onderschept? Die was verstopt in waterscooters. Uh, Curaçao. Is goed. Welk beroemd paar was gistermiddag aanwezig bij de TEDx Binnenhof in Den Haag? Pas. Dat is Wim Lex en Maxima. In welke stad in Noord-Holland is een vrouw met een Chevrolet Corvette tegen de gevel van een huis gereden? Haarlem. Alkmaar. De politie heeft in 7 na zeven man opgepakt bij een bijeenkomst van welke verboden organisatie? Was de PKK. Hoogleraar Smeesters van welke universiteit is opgestapt naar Gesjoeman met onderzoeksgegevens? Erasmus Universiteit. Goed. Welk magazine voor hoger opgeleiden wordt voortaan niet meer op papier uitgegeven, maar alleen nog digitaal? Intermediair. Afgelopen vijf jaar heeft zich bijna een vijfde minder student aangemeld... voor wat voor hbo-opleiding? Journalistiek. Lerarenopleiding. In welke Amerikaanse staat zijn al ongeveer 11.000 mensen geëvacueerd... vanwege de bosbranden in dat gebied? Pas. Oh, oh, Colorado. Wie blijkt de kosten voor de outfits van Britse prinses Kate te hebben betaald? Pas. Charles. Het Veilinghuis AAG in Amsterdam veilt op 2 juli de laatste werken uit welke collectie? Pas. Dit is de Peter Stuyversand collectie. Nou ja. Ja, ja. meneertje San Miguel. Ja. <laughs> Beetje komen binnenwappen hier en ik denk nou, doe die quiz er wel even bij. Die wapper ik wel even uit mijn maan, maar dat lukt niet helaas. <laughs> We moeten even streng zijn. Uh, het waren er twee in deel 2 van de quiz. Maal 2 ja. uit factories 4. Uh, ja. Nou, dat gaan we verder helemaal Bij niet herhalen. Hand. Ja, nee, het is niet anders. Okay. Vier is niet veel. Um, is zelfs heel weinig. Is uh, eigenlijk best wel weinig. Ja. <laughs> maar wel fijn dat je hier, uh, hier was. Daniel San Miguel uit okay. Den Haag. En u gaat wel naar huis met twee uh, kaarten voor beeld en geluid. En ook nog het boek Andere Tijden Sport. We laten niemand hier met lege handen naar huis gaan. Dank u wel. En als Dank u nou thuis denkt, ik kan dit veel beter dan Daniel van Miguel... dan kunnen u zich natuurlijk aanmelden. En uh, dat kan via het mailadres radio1sportsomer.nl, denk ik. Hè? Nee, nee, dat is niet waar wat ik zeg. sportzomerradio 1nl Neem me niet kwalijk. Sportsomer.radio1.nl. .nl. Nou, en dan is Tom van het Hek weer aangeschoven. Ja, en dan heb ik meteen weer ontzettende behoefte om te klagen. Nou, waarover nee, al nee, die nee, adressen ja. zo, die wij over de centen <laughs> gooien... en al die ingewikkelde, et cetera. Nee, mensen kunnen weer vrolijk gaan bellen, uh, klagen, mopperen, adviseren... nou, et cetera, et cetera. gaat dagelijks nog steeds erg goed. Gelukkig is nog voldoende te klagen, blijkbaar. Het is lekker weer vandaag, dus dat scheelt weer een paar bellers. Oh ja. En... Uh, <laughs> Veel te warm waarschijnlijk. We zullen in één keer het goede <laughs> nummer zeggen vandaag... want daar zijn we ook wel eens uh, niet helemaal goed in. 0800-1101. <laughs> dat gaat in één keer goed. 0800-1101. En wij zitten weer klaar voor al uw wensen gedaan. Het hoeft niet alleen over sport te gaan. We vragen mensen ook wel sportzomer. zomer, mag overal over. Geen waar, belasting. Waar komen de meesten de meeste? Nou, gisteren binnen? iemand die had een belastingadvies nodig... maar dat kon ik hem helaas niet helemaal aan helpen. Die had problemen met het invullen van zijn papieren. Dus het zijn van alle handen, zeg maar. Van alle markten thuis. Oké, okay, Tom van der Hek, we horen jou straks na vieren en het klagen is tien voor half zes ongeveer. Um, het is bijna twee uur, dus we gaan naar het NOS Nieuws en daarna gaan Jurgen en ik gewoon weer verder. Met het Mediaforum onder meer en daarin verwachten we zometeen Bert van der Veer, tv-kender en Joost Niemuller, blogger. Graag tot straks.